10 uur. Het LOS journaal. Door Alt Meegens. In het businessgedeelte van het Goffertstadion in Nijmegen heeft vanochtend brand gewoed. Verslaggever Matthijs Holtrop. De politie en de brandweer doen nog steeds onderzoek naar de oorzaak van de brand. Uh, toch kwam ik net een schoonmaakster tegen die hier vanmorgen aan het werk was. En zij vertelde mij dat in de businessclub een, uh, de brand is begonnen. in een soort schakelkast waar alle lichten kunnen worden aan en uitgedaan dat zou dus duiden op voortsluiting. De tribunes in het NEC-stadion stonden niet in brand. En na ruim een uur was de brand onder controle. De brandweer had aanvankelijk moeite om aan bluswater te komen. Het water werd aangevoerd vanuit gebouwen op enkele honderden meters afstand. Vanmiddag leggen schoonmakers bij een tiental bedrijven het werk neer. Het is de start van een landelijke actie voor een betere schoonmaak-CAO. Het wordt volgens FNV-bondgenoten een domino-actie die klein begint, maar zich uitbreidt. Donderdag is er een grote protestactie bij een groot bedrijf in Amsterdam. Welk bedrijf dat is, wil de bond nog niet zeggen. De schoonmakers willen dat werkgevers en opdrachtgevers hen met meer respect behandelen. En ook eisen ze doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Volgens de werkgevers lopen de loonkosten daardoor met 12% op. Ze vinden dat te veel en willen niet verder gaan dan 3%. De Amsterdamse effectenbeurs is het jaar begonnen met zwarte cijfers. In het eerste uur koerste de AIX-index enkele tienden van een procent hoger... tussen de 313 en 314 punten. Er is weinig handel en de koersschommelingen zijn gering. Veel beurzen zijn vandaag nog gesloten. Onder meer de effectenbeurzen van Tokio, Londen en New York zijn dicht. In Nieuw-Zeeland nemen de zorgen toe over het containerschip... dat daar in oktober op een rif liep. Door een zware storm dreigt het schip in tweeën te breken. Een scheur die er al in zat, is nu zo groot geworden dat er een auto doorheen zou kunnen rijden. Correspondent Robert Portier. Het schip bestaat nu eigenlijk uit twee verschillende stukken. En de vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren met het achterste stuk. Drijft dat weg? Gaat dat zinken? Blijft dat misschien nog een tijdje op dat rif zitten? Misschien zul je onderwaterapparatuur moeten laten aanrukken. Ja, het is eigenlijk heel onduidelijk wat er nu verder gaat gebeuren. Behalve dat ze nu alleen maar kunnen hopen dat ze zoveel mogelijk containers van boord kunnen halen voordat er zich weer nieuwe stormen voordoen. De Europese regeringsleiders hebben te laat gereageerd... op de schuldencrisis en de problemen in Griekenland. Dat zei oud-premier Kok in een interview met het NOS Radio 1-journaal. Je kunt wel zeggen, terugkijkend naar bijvoorbeeld april, mei vorig jaar... mei 2010, toen uh, in alle scherpte ineens duidelijk werd... dat er een ernstig Grieks probleem was... dat zederdien regeringen met elkaar uh, te laat te langzaam en steeds onvoldoende hebben gereageerd... Op de, op de urgentie van de problematiek zoals die op tafel lag. Het weer, wolkenvelden en zon Het blijft op de meeste plaatsen droog. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. Lees Planbank geeft tijdelijk 0,5 extra rente. Maar hoe lang? Dat vroegen wij u in december. De uitslag is bekend... Er is massaal gestemd op het 1-jaarsdeposito... en dat betekent geen 3,45, maar 3,95 procent rente. Ga voor de actie en de voorwaarden naar leaseplanbank.nl. Leaseplanbank. Sparen met een plan. Reis mee naar waar slechts de dapperste pooldieren zich wagen. De duistere, kille wereld van het winterse poolgebied. Voor sommige dieren een uitkomst. Voor anderen een survival. Frozen Planet... Morgen om half negen bij de EO, op Nederland 1. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. 2012 is het jaar van de waarheid voor de onheilsprofeten. Een streng dieet kan ervoor zorgen dat je juist zwaarder wordt. Iedere week sluiten er twee kerken in Nederland en dat is onvermijdelijk. Onze boodschap, daar gaat het om. En die moet je goed uit kunnen dragen. En dat doe je gewoon niet met 15 mensen in een heel groot kerkgebouw... dat niet meer onderhouden kan worden. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 5 minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Komeetinslagen, methaanexplosies, zeespiegelstijging... de Maya-kalender, aliens, onvruchtbaarheid, nanotechnologie. Nou, Het staat vast dat de wereld ooit zal vergaan. Alleen de manier waarop en wanneer dat zal zijn, die verschilt. Maarten Kullemans is uh, redacteur en auteur van het boek Exit Moody. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, misschien gezellig om uh, in dit nieuwe jaar... Uh, met alle uh, goede voornemens in ons hoofd nog... Uh, maar even te beginnen met het vergaan van de wereld, want dat gaat gebeuren dit jaar. Ja, dan dat is maar, een aantal uh, maar gezellig als ik die ja. lijst zo van je hoor. Dan nou, dat <laughs> was licht ironisch bedoeld. Ja, ik snap het. Maar uh, wie er dat dit jaar ook alweer de wereld gaat vergaan? Nou ja, dit jaar zullen we heel erg te maken krijgen met dat 2012 scenario. Dat, ja. uh, het idee is dat in, op 21 december 2012 dan loopt de kalender van de oude Maya's, uh, die loopt af. En uh, er zijn mensen die daar boeken over schrijven en die dan zeggen van ja, als die kalender afloopt, die oude Maya's, die zullen wel gelijk hebben. Dat zal wel het einde der tijden zijn. En uh, ik denk dat we daar uh, dit hele jaar heel veel van te horen krijgen. Het grappige is dat het is een geloof wat bij de Maya zelf, de nakomelingen van de Maya's die nog altijd leven, niet erg uh, zwang is, maar wel in het moderne Westen. Zeker na die film van Roland Emmerich, die heeft dus er zo'n rampenfilm over gemaakt, waarin ja. je ook de wereld zag vergaan. Ja, die, die kalender had beter op 18 januari kunnen aflopen, want nu moeten we er een heel jaar moeten we dat gaan aanhoren dat die wereld vergaat. Ja, maar misschien is dat ook wel juist uh, voor de, vanuit het oogpunt van de doempredicus is dat heel prettig. Hè? Ja. Want die uh, zijn gewoon mensen die hier heel veel geld mee verdienen door lezingen te houden, door boeken te verkopen. Het is zo, zo is het eigenlijk ook begonnen. In de jaren zeventig is er een boek geschreven, de Mayen Factor. En uh, ja, dat is eigenlijk, toen is het eigenlijk bedacht. Ik denk dat we zonder dat het boek uh, dit hele verhaal nooit uh, zouden hebben gehoord. Want het is een soort obscure voetnoot uit uh, de archeologie. Moeten we het serieus nemen? Nee, absoluut niet. Nee? Uh, de Maya's zelf die geloofden uh, dat na 21 uh, december 2012 uh, de tijd gewoon doorgaat. Net als bij ons na 31 december. Ja, dan denk je ook niet dat, dat, de, dat uh, de wereld vergaat omdat de kalender is afgelopen. Nee, dan begint er gewoon een nieuw jaar. En zo zagen de Maya's dat zelf ook. Ja, dat is eigenlijk een hele gekke gedachte om te denken ja. dat het ophoudt als uh, zeg maar de administratie ophoudt. Nou, het leuke is, ik sprak vorige week nog een archeoloog. Die zei ook: Van, van ja, luister, je hebt ook uh, inscripties van de Maya's die verwijzen naar een tijd na dat einde der tijden. Mm. Dus. Naar ons jaar uh, 4700 uh, zoveel. Uh, dus ja, ver in de toekomst. Dus dat geeft al aan dat die Maya's nou niet echt dachten dat de wereld zou vergaan. Maar ja, het is een leuk sprookjesverhaal en uh, lekker spannend. Ja, nou goed, die strepen we dan weg. Uh, ander verhaal is: de zondvloed dat komt dit jaar. Oh, nou ja. Door de, de <laughs> plotselinge klimaatverandering. Ja, nou weet je, uh, dat is ook zo eentje, dat komt niet echt zomaar in een jaar. Klimaatverandering is natuurlijk een feit, uh, iets uh, zeer zorgwekkends. Uh, ja. uh, gaat de komende tientallen jaren gaan we daar steeds meer van merken, uh, volgens de meeste prognoses. Maar het is nou niet zo dat 2012 nou opeens een jaar wordt dat er ineens een massa van, van water op ons afkomt en dat we een zonvloed krijgen. Uh, gelukkig niet, zou ik haast zeggen. Maar ja, intussen hoop ik wel dat er op het politieke front wat vooruitgang wordt geboekt. Want uh, de afgelopen jaren is dat uh, natuurlijk helemaal misgegaan met de klimaatconferentie in Durban... waar de wereld er weer niet in is geslaagd om goede afspraken te maken over hoe we dat bruggers kunnen tegengaan. Maar de vraag of dat in 2012 al meteen helemaal misgaat, nee, dat, is dat, niet dat is misschien wat voorwaardig. Dat, dat gaat waarschijnlijk eeuwen duren voordat echt polkappen smelten en zo. Dus. Maar ja, gaandeweg zul je er steeds meer gevolgen van zien, dat ja. wel. Ja. Er is ook een theorie, die we steeds terug horen komen. Uh, de man gaat uitsterven. Ja, nou ja. <laughs> dat is een, uh, het is een beetje obscuur verhaal. Uh, staat uh, op mijn, mijn website. Ik heb me eigenlijk een beetje herontdekt, zeg maar. Uh, gek verhaal uit de biologie. Uh, het, uh, uh, ja, we hebben geslachtschromosomen. Een X- en een Y-chromosoom, om het heel precies te zijn. Mm -hmm. mannen hebben een het Y-chromosoom. En dat zorgt ervoor dat wij als baby uh, ons ontwikkelen tot man. Als het Y-chromosoom niet zou werken, zouden zou alleen maar meisjes geboren worden. Ja, wat wilden we het geval dat? Dat eigen is heel langzaam aan het stuk gaan door de evolutie. Het is klein aan het worden, het is een uh, nou ja, genetisch PS'je, zo wordt het wel genoemd. En uh, ja, het zou zomaar eens een keer kunnen gebeuren... dat dat eigen het helemaal begeeft. En dan zul je dus de merkwaardige situatie krijgen... dat er overal steeds meer meisjes worden geboren. Nog meer meisjes en nog meer meisjes... Tot er ja, geen uh, mannen meer, uh, meer over zijn alleen maar meisjes uh, de wereld bevolken. Wat is eigenlijk de meest bizarre theorie die u heeft gehoord over het vergaan van de wereld? Het zijn ontzettend veel die heel bizar zijn. Uh, ik, ik bespreek op mijn website en in mijn boek bespreek ik ook um, uh, ja, weet je wel, de filmscenario's. Dus kunnen wij allemaal in zombies veranderen? Uh, is het zo dat de aliens ons kunnen aanvallen? Dat soort dingen. Ja, Een hele bizarre is natuurlijk als er nou eens helemaal niks gebeurt... Uh, dus ja, nou ja, dan gaat de tijd gewoon door en door en door. Nou ja, de natuurkunde voorspelt dat dan, als er helemaal niks gebeurt, zal helemaal over triljarden, triljarden jaren uh, zal op een gegeven moment alle materie langzaam uit elkaar vallen. en zullen we in een compleet leeg heelal zitten. Mm -hmm. nou, dat is behoorlijk saai. Ja. Maar het grappige is, de natuurkunde voorspelt ook dat in een compleet leeg heelal zullen er vanuit niks. Alle spulletjes tevoorschijn komen door fluctuaties van het kwantumvacuum, om het heel moeilijk te zeggen. Aha. En dat wil zeggen dat er heel, heel ver in de toekomst zal er een moment zijn dat jij en ik hier weer in de studio zitten. En dat we vanuit het niks zomaar tevoorschijn komen door een grill van de natuurkunde. Dit is gewoon een vrij harde eigenlijk. Een hele geruststellende en vooral heel erg lollige gedachte vind ik dat altijd. Toen jij dit boek schreef dacht je niet, ja zeg, ik word een beetje moe van al die flauwekul. Ja, eigenlijk wel. Nou, weet je, het is een beetje als een soort uit de hand gelopen hobby begonnen. Ik heb het altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Ik ben ooit begonnen met twee scenario's en toen kwamen mensen van, ja, er kan ook een meteoriet vallen en de nanomachines kunnen in opstand komen en dat is gekker. En ik ben er steeds meer gaan verzamelen. Altijd met veel plezier gedaan, maar uh, ja, ik zit nu tien jaar nadat ik het voor het eerst begon op te schrijven, zit ik hier nog steeds over te praten. <laughs> dus wat dat betreft, uh, ja, het is, het is natuurlijk, uh, het, het blijft gewoon leuk om uh, mee bezig te zijn. En het is het gekke is, het is elk jaar is het op een of andere manier weer actueel. Want ik weet niet of je dat nog weet, vorig jaar om deze tijd hadden we die zwermend neerstortende vogels. Ja, en die ja. aanspoelende vissen. Toen zou de wereld ook overgaan. Toen hadden er ook ja. mensen die zeiden van, ja, dit is een voorteken van de apocalypse. Ja. Nou ja, we wow. zitten hier nog steeds dus dus ja. uh, het relativeert ook wel heel erg om er zo over te denken. Maar zijn er ook theorieën waarvan je denkt: Nou, dat, uh, uh, dat snijdt best hout? Nou, absoluut. Weet je, uh, een van de, van de hele nieuwe factoren is natuurlijk dat wij uh, mensen allemaal dingen doen die nog nooit zijn gedaan in de geschiedenis op de planeet. Ja. En ik vind zelf een, een uh, eentje waar ik veel over nadenk en waar ik me ook al een klein beetje zorgen over maak, is ja. Kunnen onze computers op een gegeven moment bewustzijn krijgen? Kunnen er intelligente robots komen? Kunnen wij, we zijn bijvoorbeeld steeds meer techniek in ons lichaam aan het aanbrengen, hè? Uh, ingewikkelde hoorapparaten, uh, hersenimplantaten en ja. zo. Ja, kan er een situatie komen dat wij half machine, half mens worden? En uh, ja, wat, wat betekent dat eigenlijk? Ja, moet je dan niet zeggen dat de mensheid op een gegeven moment ophoudt te bestaan? Dus dat zijn wel hele spannende dingen om over na te denken, hoor. Ja. En verder heb je natuurlijk altijd te maken met, met uh, eens in de zoveel tijd, we leven op een planeet waar, waar eens in de zoveel tijd een heel erger natuurramp plaatsvindt. Een, een enorme vulkaanuitbarsting waardoor het klimaat volledig ontregeld raakt of een reusachtige meteorietinslag. Ik wil niemand bang maken. Het is iets wat heel, heel, heel zeldzaam is. De kans dat het morgen gebeurt of dit jaar is gewoon te verwaarlozen. Maar dit zijn wel rampen die soms gebeuren op deze planeet. We leven niet op zo'n hele prettige planeet, ben ik bang. Nee. Wat is nou eigenlijk uh, je conclusie? Want uh... Wat is, wat is het gevoel dat je hebt? Waarom bedenken wij al die theorieën? Ja. Wat zegt dat over onszelf? Dat, dat is interessant. Het zegt echt iets over onszelf. In de zin dat, dat mensen fantaseren heel graag over, uh, over een eindtijd. Ja. En dat komt een beetje doordat uh, ja, het, ons oergevoel geeft ons dat in. Hè? Alles heeft een begin en dus kennelijk ook een einde. En uh, mensen fantaseren daar vaak ook over. In, in termen van dat het ook wel een beetje leuk is. Het is altijd zo'n zo zo apocalyptisch verhaal. Heeft vaak ook een happy end. Hè, van een hele, hele hoop ramps nou. in ellende. Hm. Maar er zijn altijd wel een paar mensen die het overleven. Daar... Daar ja, dan weer wat moois op. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen. En ja. dan is het niet meer zo druk. We hebben geen files meer. En uh, is het niet meer druk in de supermarkt. En uh, voor de bioscoop uh, kun je altijd een kaartje krijgen. Ja, Eigenlijk praktische is leuk. voordelen. Ja, ja, ja dus ja. mensen zien daar toch wel vaak voordelen van. En ja, je ziet dat vaak. Hè, toen de, de, de grote griepgolf uh, uh, dreigde. Toen waren uh, mensen ook... Uh, toen hoorde ik op de radio een uitzending... waarin mensen allemaal zeiden van... ja, we hebben het verdiend. We hebben het over ons afgeroepen. Mm -hmm. Maar al die mensen die dachten niet dat het hunzelf zou treffen. Het treft altijd de anderen. Ja. Dat is echt een apocalyptisch verhaal. Oké. Okay. Nou uh, tot volgende. Van het jaar hoop ik. Dan zit ik fantastisch ook wel, toch? Ja hè? Ja. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant. De Rooms-Katholieke Kerk sluit ruim de helft van alle kerken in Eindhoven. De komende jaren sluiten iedere week twee Nederlandse kerken voor goed hun deuren. Het is, is helemaal uh, leeg, daar staat niets meer in. Als zo'n kerk sluit, daar is een hele geschiedenis uit. Ja, ja. daar ben je geboren, Ik ben, ben dood. Maar hoe? Nu verder? Ja, je kan niet stoppen. Je, moet, je kunt ook niet wachten tot uh, de laatste het licht uitdoet. Deze week in Goedemorgen Nederland aan de eredienst ontrokken. Door ontkerkelijking en vergrijzing worden steeds meer parochies samengevoegd. Maar hoe smeet je vijf afzonderlijke kerkgemeenschappen... tot één toekomstbestendige nieuwe parochie? Mariela Beers ging op zoek naar het antwoord in Limburg. Donderdagavond, een uur of half zeven. In de heilige Martinuskerk, in het centrum van Tegelen... is een groep van 20, 30 man bijeen voor de Augustieviering. En een paar van deze trouwe parochianen willen mij na afloop nog wel wat vertellen. Wij hebben... In de Sint-Josefkerk ben ik dus altijd geweest. Want die is inmiddels gesloten. Ja, dat was de eerste kerk. Ja, dat was de eerste kerk. En nu komt u ben... in de Martinuskerk? Ja, nu in de Martinuskerk. Inmiddels ja. is de Harkes kerk en de Heilige Hart ook al gesloten... Dus nu blijft het alleen, dit over. En degene die dit moeilijke proces moest vormgeven was John Doutsenberg. Hij werd in 1997 benoemd als pastoor van de toen nog Martínez en Hart parochie. Die parochie is feitelijk veel groter geworden. In 2003 kwamen er twee kleinere parochies bij. En in 2005 kwam de vijfde parochie erbij. En nu hebben we dus een grote parochiefederatie... met ongeveer 18.000 ingeschreven katholieken. En... In dat gebied hadden we dus vijf kerken. En daar hebben we drie kerken van uh, gesloten op zoek naar herbestemming. En dus we nu over twee kerken bouwen in dat grote gebied. Prochiecentrum met Piet Kessels. Piet Kessels is al vijftig jaar de koster van de heilige Martinuskerk. Hij herinnert zich nog de tijden van het rijke Romeinse leven. Toen de kerk uitpuilde. Het deed zich wel eens voor dat vier mensen tegelijk aan de gang waren in de kerk. En die tijd is helemaal veranderd. Nu heb je nog een paar diensten per week... door twee priesters die nog beschikbaar zijn in, binnen deze federatie. En uh, wat pastoor Doutsberg al zegt... Uh, je kunt dat niet allemaal volhouden om van kerk naar kerk te gaan. En dus moesten er pijnlijke maatregelen worden genomen. En wij vonden het allereerst belangrijk dat mensen weten waar het eigenlijk naartoe gaat. Dus we zijn altijd heel transparant geweest in onze, in onze bedoelingen. Ook in de mogelijkheden van, van wat, wat kan er? Hoe hangt de vlag erbij? Hoe willen we daar zelf mee omgaan? Hebben we Hebben de kans gehad om, om daar nog in te wijzigen of zo? En toen ik keek dat het uh, dus bestuurlijk één zou worden... maar zeker ook pastoraal een zou worden. En toen bleek opeens van ja, dan hebben we niet alle kerken zo nodig... zoals we dat eigenlijk voorheen altijd in gedachten hadden... Of zoals we dat ook gewend waren. Naast het rationele proces wat er loopt, is het ook een emotioneel proces. Maar goed, het is, uh, het is een heel pijnlijk proces, dat zeker. Maar je kunt dat ook tegemoetkomen door, door transparant te zijn... en ook door die, die pijn te willen delen. En ik denk dat we daar voor een groot gedeelte in geslaagd zijn. Alles is eigenlijk gebeurd hè, dat het zo min mogelijk pijn deed. En dat het pijn deed, is een goed teken, vind ik. Ja, Was het moeilijk? Ja, tuurlijk. Ja, kun je wel ja. denken. Ja, tuurlijk. de mensen die daar thuis zijn in zo'n kerk... Ja. die moeten helemaal omschakelen. Dat is moeilijk. In, in, in de Rocheskerk, ja. Ja, dan ben je geboren, Ik ben daar geboren, gedood, Heb je de ja. communie gedaan. Mijn daar. ouders de begrafenis gehad. sommige zijn getrouwd. Getrouwd ben ik toch. ook. Aan. Ja, heb je daar toch herinneringen aan die je niet ja. wil vergeten? Het is eigenlijk een kwestie van een gevoel ja. en van verstand. En als je de uh, redenen ziet waarom dat de kerken gesloten zijn. Ja, dan moet je zeggen, ik moet zelf proberen om mijn best te doen... om me thuis te gaan voelen in de andere progie. Ja, en het gaat zich uiteindelijk ook om onze lieve heer. Dus ja. het kerkgebouw, dat is eigenlijk maar bezig. Ja. Toch dacht niet iedereen er zo over, zegt Koster Piet Kessels. Ja, de, de sluiting van die kerken sommige progianen zullen beschouwen dat als een verlies... de vertrouwde is weggevallen... En daardoor eh, is het voor hen moeilijker om naar die andere kerk toe te lopen. Dus nog afgezien van of het kerkgebouw kan blijven bestaan... of je de kerkgemeenschap ter plekke kunt voeden. En dat is heel moeilijk als er geen kerkgebouw is. En daar heb ik zo wel over nagedacht of, of we daar niet meer hadden moeten doen. Maar ja, hoe je dat... Dan heb ik de oplossing niet gevonden. Nee. Maar concreet betekent dat dan dat het kerkgebouw is dicht... en een deel van de mensen komt hier naartoe... En een deel denkt, nou, laat dat maar zitten. Ja, inderdaad. En dat laatste deel, die had ik graag willen behouden. Maar ja, dat, dat lukt niet altijd. Je krijgt gewoon niet iedereen mee, zegt ook jurist Petra Stassen. Zij begeleiden het Bistoem Utrecht om van 305 naar 50 parochies terug te gaan. Er zullen altijd mensen zijn die niet meegaan naar de volgende locatie. En die dat niet willen. En dat is gewoon heel erg jammer. Maar ja, goed... Je kan, niet, uh, ja, je kan niet stoppen. Je, moet, je kunt ook niet wachten tot uh, de laatste het licht uitdoet. Dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Dus ja, je zult toch iets moeten. Ik ben niet zo'n doemdenker. Maar ik denk wel dat we even door een hele nare um, ja, reconstructie heen moeten. Waarbij het oude en vertrouwde losgelaten moet worden. En, maar ja, we moeten natuurlijk ons wel realiseren dat.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 Het, meens. het is, nou, ja, Er is ja. de kerk er niet meer, maar het is toch nog altijd... Ja. en dat is toch dezelfde de gemeenschap. zijn ja. ook wel, ja. ja. daarom. Maar het feit dat de, dat de kerk nu weer vol is, maakt het ook gewoon... Ja. ook voor jonge mensen, denk ik, veel plezier, Want nu ben je niet meer die, die eenzame die mee nee. maar nu bidden er ja. hele banken mee. En dat maakt het toch wat gemakkelijker. Morgen, wat doe je met de inventaris van een kerk die moet sluiten? Nou, in ieder geval niet zomaar alles op marktplaats zetten. De misgewaarde, hè? daar moet je dus heel voorzichtig mee omgaan... Je kunt niet bij de oude kleren eh, stoppen, want dan lopen ze voor een jaar in de op toch Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland het karo.nl. Straks van afvallen word je dik. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Het belooft wat, hoor, 2012. Vooral naar het einde van het jaar kijk ik nu al smachtend uit. Ik ben tenslotte ook een van de 7 miljoen Nederlanders... die niet wachten kan op de top 2000 van straks. Vooral omdat ik hoop dat ritme van de regen van Good Old Rob, dat dit jaar wegzakte van 1124 naar 1319... toch weer terecht komt op de plaats die het verdient... wat vanzelfsprekend nummer 287 is... Het gaat erom spannen, maar de tijd zal het leren. Ook of Mark Rutte voor de tweede keer op rij uitgeroepen wordt tot Nederlands politicus met de meest blozende wangetjes, wat er natuurlijk dik in zit, mits Emiel Roemer niet op een worteltjesdieet gaat en Geert het wat dit lijstje betreft ook niet ineens op zijn heupen krijgt, want dan staat alles weer helemaal open. Dat de beste film van dit jaar, een Noord-Koreaans melodrama... over het lot van een schijnzwanger meisje met adembenemende zweetvoeten was... oké, okay. dat moet dan maar voor een keertje. En laten we eerlijk zijn, er kwam dit jaar nou helemaal niet echt veel bijzonders... op filmgebied uit Azerbeidzjan. Dat Jort Kelder dit jaar niet werd uitgeroepen tot meest sexy vegetariër, maar ene Nicolette Kluiver, betekent natuurlijk maar één ding, dat er met dit lijstje heel, heel zwaar gesjoemeld is. Gelukkig werd Jord nog wel uitgeroepen tot meest begeerde vrijgezel, maar dat was eigenlijk ook alleen maar omdat Chris Segers niet meer mee mag doen omdat hij zo nodig meende te moeten trouwen. Het kan niet anders of Arie Boomsma wordt opnieuw gekozen... tot meest exacte kopie van Emiel Ratelband in Jezusvermomming... maar vlak die van de Brink niet uit als die zich zou weten te ontknevelen. Eind dit jaar wordt dus nog boeiender dan eind vorig jaar. Tenminste, als het einde van het jaar doorgaat... wat volgens de Maya-voorspellingen niet zo is. Dat zou aan de ene kant dubbel pech zijn... Aan de andere kant zou 2012 wel weer moeiteloos bovenaan de lijst komen... van kortste jaren uit de wereldgeschiedenis. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. give up on me van The Hype. Het is vijf minuten voor half elf. Streng diëten is niet goed voor de mens. Na het volgen van een crash reageert het lichaam alsof ze is uitgehongerd. En je lichaam verzet zich dan als het ware. Nou, Dat blijkt uit een onderzoek van de Australische arts Joe Proietto. Geen goed nieuws dus voor degene die gisteren zijn begonnen met hun eigen crash dieet. Ivan Wolfers is arts en hij schreef het Dikke Afvalboek. Goedemorgen, meneer Wolfers. Goedemorgen. Wat is er interessant aan dit onderzoek? Nou, dat het laat zien hoe dat hormonaal in, de, in het lichaam in zijn werk gaat. Want uh, dat die crash niet goed zijn, dat weten wij eigenlijk al wel een jaar of honderd. Ja. Want uh, de eerste onderzoeken die daarmee gedaan zijn, die van het Amerikaanse leger, die keken hoeveel, uh, hoe weinig... Uh, uh, soldaten nodig hebben om goed te, uh, te kunnen blijven functioneren, uh, die lieten al zien dat is niet vol te houden en je krijgt uh, obsessieve gedachten over eten en je verlangt voortdurend eten je bent uh, steeds mee bezig en, en, uh, want daar ben je niet op gemaakt natuurlijk, ja. hey, je, je, moet, je moet je lichaam onderhouden en dat betekent ook jezelf voeden en 550 uh, kilocalorieën per dag is veel te weinig goed, maar, die, maar die hormonen, om daar maar even naartoe te gaan dan um, die, die, die, die raken van slag? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk uh, helemaal uh, keurig afgesteld als een machine. Die perfect omgaat met alle bedreigingen om ons heen. De meeste bedreigingen in de, men, in de loop van de menselijke geschiedenis zijn altijd ondervoeding geweest. Dus dat wil zeggen dat wij vooral allemaal mechanismen hebben om te zorgen dat we goed eten. Dat is, wij noemen dat milieu interne. Dat is een samenstel van allerlei hormonen, neurotransmitters. Die zorgen dat wij reageren op de omgeving. En er zijn de belangrijkste bijvoorbeeld. geeft na 20 minuten aan. Na 20 minuten eten aan. Hé, hey, het is nu wel goed, hè. Dat komt vanuit je maag dus leptine. Je hebt een ander in de maag, uh, ghreline die aangeeft van hé. Hey je moet eten, want je hebt te weinig. En er zijn nog veel meer van die stoffen. Daar worden er worden jaarlijks nog bijgevonden. Nou, dat is samenstellen, een soort mobiel, zoals je boven de kinderwieg eh, hebt hangen, weet je, dat is helemaal keurig in balans. Eh, nou, daar ga je dus eh, enorm aan knutselen als je op een gegeven moment eh, met zo'n crash-dieet begint. En eh, Prieto die dat onderzocht, die die zag dan uh, dat voor zo'n krediet uh, die uh, hormonale uh, reactie op voeding die was nog gelijk aan bij andere mensen, maar daarna was uh, wat je dus zou willen was dat het weer normaal zou zijn, want dat is je mechanisme om te overleven. Nee, ja, en dat die, is niet zo. Nee, die leptine was veel lager. In het bloed, hè, dus dat, dat hormoon dat aangeeft van het is wel genoeg geweest. Hè. Die greline was veel hoger, dat hormoon dat aangeeft, je moet eten. Dus wat je hebt dus na afloop van zo'n uh, zo crash dieet of na een tijdje dat je mee bezig bent, je krijgt een situatie waarin jouw lichaamsthermostaat die het eten regelt, afgestemd staat mm -hmm. op iets wat je helemaal niet wilt. Ja. Je wilt meer eten in plaats van minder. Het heeft ook wel iets prettigs, hè? want als je dan begonnen bent met een dieet... en je denkt eigenlijk al na twee dagen, nou, ik weet het niet hoor. Je kunt gewoon de hormonen de schuld geven straks. Dat kan sowieso, hè? Sorry, Altijd. het zijn hormonen maar uh, uh, we, we, het is sowieso een beetje het dwaas idee dat wij levend in een tijd van overvloed, waarin promotie van, uh, zelfs, uh, van, van, van, van rommel voor kinderen uh, getolereerd wordt, waarin, je, waarin als we het over vettax hebben hè, dus, dus productie van uh, voedingsmiddelen die geen voedingswaarde hebben, maar wel vol met die energiestoffen zitten vet en zoet, uh, dat het uh, ons op de zenuwen werkt, kijk in, in, in, maar in zo'n samenleving zijn wij Helemaal niet in staat om goed dat gewicht te houden. Nee. Het is een, iets van een. dat een, een, een beetje boven onze macht ligt. En dus. Uh, ja, je kan in principe altijd je achtergrond de schuld geven. maar we moeten er toch wel uiteindelijk iets aan doen. Want anders heeft. Uh, over twintig jaar. één op de vier kinderen heeft. suikerziekte. Ja, je kunt niet ah. nu zeggen. van nou. doe maar helemaal geen. dieet. Nee, dat is een beetje. nou. Dieet. Maar, het is. kijk. gezond ja, eten. is woord. op zich niet zo moeilijk. En dat dieet. het is gewoon. Uh, een woord van. Uh, nou, dat is een tijdelijk regime. Hè. Dat gaan we doen en dan is het ja. opgelost. Maar je. Dan moet je hele leven een beetje veranderen. Uh, ja, Want het jammer. heeft te maken met veel meer dan alleen uh, die voeding. Het heeft te maken ja. ook met hoe we bewegen. Het heeft te maken met hoe, we, hoe weinig we slapen. Het heeft te maken met hoe hoog we de temperatuur van de, van de verwarming zetten. Want kijk, een beetje koud, daarin gaat je lichaam ook meer energie verbruiken om warm te blijven. En dan zetten we dat ding altijd op 21 graden, is dat weer minder nodig. Dus het is een, een, een complex van omstandigheden waar we mee te maken hebben. En dat kan je dus ook niet op één manier zo makkelijk oplossen. Een wijze les aan het begin van dit nieuwe jaar. Dank u wel, Ivan ja. Wolvers. Tot zover deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Prem Radakishoen. Prem, goedemorgen, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. Is die Sven er alweer op de eerste dag van het nieuwe jaar... er tussenuit op vakantie te vieren? Ja, dat Voei, hij verdiend, hoor. Ja, ja, dat dacht ik al. Nou, we gaan het zo meteen hebben over de Inkoopmanagers-index voor de eurozone. En dan zijn vragen, Karel, wat hebben wij daar nou helemaal mee te maken? Nou, het is heel belangrijk. Je kan weten wat de stand van de economie is. En wat erg leuk is, Primtime heeft ongeveer een indexatie voor u gemaakt... van wat er allemaal duurder gaat worden. Behalve kinderopvang wordt bijvoorbeeld de post duurder. En een heleboel andere dingen. Daar gaan we het heel allemaal over hebben. En ik ben zeer vereerd, want hij wil het nooit doen omdat hij nooit tijd heeft. Professor Arjan van Welen. Hoogleraar Inkoopmanagement bij de TU Eindhoven. En hij doet veel meer. Die is mijn gast. En luisteraars, daar moet u echt allemaal naar luisteren. Maar hier is hij op de eerste werkdag van het nieuwe jaar... met zijn warme, aangename stem, Dorat Begens. Radio 1, het NOS-journaal. Vanmiddag leggen schoonmakers bij een tiental bedrijven het werk neer. Ze starten van een landelijke actie. De schoonmakers willen doorbetaald worden bij ziekte en eisen meer tijd voor hun werk. Daardoor lopen de loonkosten met 12% op, zeggen de werkgevers. En die willen niet verder gaan dan 3%. De Amsterdamse effectenbeurs is het jaar positief begonnen. In het eerste uur koerst de AIX-index enkele tiende van een procent hoger. Tussen de 313 en 314 punten. Er is weinig handel en de koersschommelingen zijn gering. Veel beurzen zijn vandaag nog gesloten. Onder meer de beurzen van Tokio, Londen en New York zijn dicht. En het businessgedeelte van het Goffertstadion in Nijmegen is vanochtend door brand verwoest. Een schoonmaker zag dat er vlammen uit de meterkast bij de bar kwamen. Korte tijd later sloegen de vlammen uit het dak... Na een uur was de brand onder controle. De tribunes van het NEC-stadion in Nijmegen hebben geen schade opgelopen. De eerstvolgende wedstrijd van NEC die is op 29 januari en die kan gewoon doorgaan. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradicationen. zijn de cijfers van de inkoopmanagersindex voor de eurozone bekendgemaakt. Het cijfer is 46,2. U vraagt zich af, wat heb ik daar op de eerste werkdag van het jaar mee te maken? Wel, mijn luisteraars alles. De economie zal ook in 2012 alle aandacht blijven trekken. En hoe meer u weet, hoe beter u zich gaat voorbereiden op dit uitdagende jaar. Bijvoorbeeld hoe het kan dat uw koopkracht is gestegen... en of het u zal lukken om ondanks stijgende prijzen geld over te houden... Mijn vraag aan u is simpel. Gaat u dit jaar het economische nieuws beter volgen? En zo ja, waarop gaat u letten? Als zegt u Prim, ik zie het wel, voorbereiden is niet nodig. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapensart-ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Professor Arjan van onder andere hoogleraar inkoopmanagement bij de TU Eindhoven. U heeft de Index. Wat is dat precies? De Index is een index die bijhoudt hoeveel er maandelijks in de industrie wordt gekocht. En waarom is dat interessant? Nou het is zo, inkopers in Nederland zijn de aanjagers en de remmers van de economische bedrijvigheid. Als inkopers meer uh, opdrachten wegzetten bij bedrijven, betekent ja. dat meer werk. En als ze minder werk wegzetten, minder opdrachten wegzetten, minder volume wegzetten in de markt, betekent het gewoon minder werk. En u kunt uit de afgelopen twaalf, want u liet zo net een heel leuk grafiekje zien. Je kan precies aan die index zien dat die, die, die, de, de, de economische groei wordt er heel goed door weergeven. Ja, het zijn feitelijke gegevens, dus we houden elke maand houden dat bij. Aan het eind van elke maand weten we precies waar we staan. En uh, je kunt precies zien aan die cijfers. hoe de economie eigenlijk voorstaat wat er gebeurt. Ja. En het zijn dus reële gegevens. Ze zijn niet gebaseerd op wat mensen vinden of opinies. of wat mensen denken dat er gaat gebeuren. Nee, wat er feitelijk gebeurt. Oké, okay, en wat ik altijd had geleerd is dat als het op 50 zit, is het goed. Als het boven de 50 is, is het beter. En onder de 50 is het minder goed. Ja, het is wat dat betreft vrij eenvoudig. Ja. Dus boven de 50 betekent... er wordt meer volume in de markt gezet... dan de maand ervoor. Dus dat betekent meer werk voor bedrijven... meer werk voor mensen. En als het beneden de 50 is... Uh, dan uh, is het net het omgekeerde. Nou, Ik ben dus een economie junkie. Of een economie junkie, hoe je dat wil noemen. En ik volg het al een aantal maanden. Maar hij schommelde rond de 49 alles. Maar vandaag is hij... 46.2. Ja. Maar vorige maand was, toch was, dus dus was de... hij toch 46,0? was hij 46,0. Dus we zijn 0,2 omhoog gegaan. Ja, het gaat dus iets minder slechter dan de maand daarvoor. Want het <laughs> ja. betekent nog wel steeds dat het natuurlijk iets gezakt is. Ja. Maar uh, we zullen waarschijnlijk niet meemaken dat hij naar de 35 gaat... zoals in de voorgaande periode we gezien hebben. Dus, ja. uh, en dat maar... was in 2008, hè? Dat was in 2008. En, was hij... en dat was eigenlijk het laagste punt wat we een beetje bereikt ja, hebben. Ja, dat was uh, eigenlijk nog nooit vertoond. Dus ja. zover zo zal het deze keer niet komen. Denk ik. Maar nu zitten we op 46. Wat, wat, wat kan ik... Daaruit afleiden, zitten we in de double dip recessie, zoals iedereen die noemt? Nee, we zitten niet in een double dip. We zitten, we volgen gewoon de conjuncturele ontwikkeling die we altijd doormaken. Elke zes tot acht jaar hebben we een situatie van opgaande conjunctuur ja. en van neergaande conjunctuur. Ja. En we denken wel eens: ja, die alles, alles moet omhoog. Uh, maar we hebben nu eenmaal te maken met die wetmatigheid. Die, die economische wetmatigheid. Alles wat omhoog gaat, moet ooit omlaag. Vanzelfsprekend. En daar moet ik ook een beetje aan wennen. Dat weet elke ondernemer die al langer in het vak zit. Dus ja. die, die weet dat er goede tijden zijn en wat minder goede tijden. En uh, we zitten nu typisch in zo'n uh, neergaande... Uh, ...conjuncturele situatie. Ja. Die waarschijnlijk na ik het laat aanzien, zo, zo, volgens mij zo'n zo zo dik jaar zal gaan duren. Ja, dat ik, is meestal... Mijn verwachting is dat hij in Amerika... ongeveer ergens in augustus, september omhoog zal gaan... En dan denk ik dat het Europa in januari... Luisteraars, u ziet het, ik doe al een predictie hier. Uh, uh, ik denk dat we voor het eind van het jaar... Uh, de Inkoopmanagersindex boven de 50 zitten. Uh, ik zou er niet helemaal een fles wijn op willen zetten, hoor. Een maar, fles bruine rum? Uh, <laughs> <laughs> wel, dat zou kunnen. Maar uh, uh, als je kijkt naar voorgaande periodes... Ja. dan zie je dat uh, die Inkoopmanagersindex negatief is geweest... gedurende een periode van 12 tot 16 maanden. Ja. Nou ja, we zijn nu net drie maanden in de, de min. Maar dat zeg was maar, de langste tijd, als de als je gemiddeld kijkt, is het altijd zo'n 9 tot 12 maanden max. Nou, dat is optimistisch, dus uh, realistisch is van, van 12 tot, tot 16, 16, maanden 16 maanden om daar rekening mee te houden. Nou, halen. en hoe lang is hij nu al? Hij is vanaf vorig jaar, ongeveer uh, augustus, september, is hij onder de 50? Nee, nee, hij is nu drie maanden negatief. Drie maanden negatief, dus we hebben nog twaalf maanden te gaan. Oké, okay. luisteraars, professor Van Weren denkt dat het pas in 2013 wordt. Ik denk nog iets eerder, want de Amerikaanse presidentsverkiezingen... zullen weer een stimulans zijn voor de economie. Mijn vraag aan u is, wat betekent dit cijfer? Hoe kan het me helpen om mijn persoonlijke financiën te balanceren? Nou, uh, wat, wat uh, in zo'n periode van neergaande recessie duidelijk gaat worden... is dat, uh, dat we te maken krijgen met... Uh, Uitstoot van arbeid. Dus we krijgen te maken met ontslagen. Dat is nou eenmaal zo. Ja. En uh, het betekent ook dat um, uh, bedrijven minder te besteden hebben... Um, moeten daar niet dramatisch over doen. Want 2012 is voor veel bedrijven echt een topjaar geweest. Ja. En uh, daar hebben ze dus goede buffers kunnen opbouwen voor de toekomst. Maar het betekent wel dat er natuurlijk voor loonstijgingen weinig ruimte zit. Dus het betekent dat ik uh, zou mensen adviseren... om toch uh, goed naar hun budget te kijken en te zeggen van... Uh, nou, laten we de, de buikring ietsje aanhalen. Het maar niet daarmee bedoel je zijn. meer, je hoeft niet eens te eten... maar dat je wat beter nadenkt voordat je nu een flatscreen koopt. Ja. Voordat je weer even... Uh, liter haalt voor de EK, voordat nou, je weer als een idioot gaat staan springen en gourmetten en zo? Zeker, bouw een, een financiële buffer op, ja. zodat je uh, tegenvallers kunt uh, opvangen. En ga vooral in deze tijd geen geld lenen. Oké, okay, luisteraars, mijn vraag aan u is, gaat u dit economisch nieuws dit jaar beter volgen? Zo ja, waarom? Zo, ja, zo nee, waarom niet? En waarop gaat u letten? U kunt mij bellen op 0801121. u kunt mailen naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag -radio 1. Mensen aantal dingen snap ik niet. We zijn uitzoeken wat duurder wordt. Ik lees voor u voor. Waterschapslasten voor woningbezitters gaan in 2012 met bijna 3% omhoog. Dat heeft de vereniging eigen huis uitgezocht. De vaardocumenten worden duurder. De vaardocumenten worden per 1 januari duurder. Dat heeft de Stichting Afvalstoffen, Vaardocumenten, Binnenvaart bekendgemaakt. En de prijsverhoging is nodig omdat SAB per 2013. Kostendekkend moet werken. We horen het zo net van door Meegert... ...de staking van de schoonmaaksters. Schoonmaakdiensten worden in 2012... ...in elk geval ongeveer 4% duurder. Dat bleek uit vraag van... ...Service Management onder schoonmaakorganisaties. Het eigen huisbezit... ...wordt 2012 duurder. Dat komt door hoger eigen... ...woningforfait... En dan gaat ze daardoor op jaarbasis een paar procent omhoog. Reizen worden duurder volgens American Express. Dat komt ook door een milieubelasting van de EU op vliegtickets. Digitale cameras worden duurder. Omdat de telefoon de gewone camera heeft vervangen... worden die digitale cameras uitsluitend op het hoge segment gericht. Harde schevens zullen het eerste kwartaal duurder zijn... omdat er een tekort is ontstaan door overstromingen in Thailand. Desktop-computers zullen duurder worden... omdat die touchscreens duurder worden. Goud is in het elfde jaar van de groei. Men verwacht dat het nog duurder gaat worden, maar het kan ook ooit omlaag gaan. De energiebelasting gaat omhoog, omdat... Uh, uh, uh, de, stijging, de leveringstarieven stijgen... netbeheerskosten en energiebelasting. De prijs van een heineken Heinekenbiertje gaat omhoog. De uh, Heineken gaat de hogere grondstofprijzen doorberekenen. De kinderopvangtoeslag van de overheid wordt teruggeschroefd. Daardoor zal het voor sommige mensen omhoog gaan de kinderopvang. De post wordt duurder per 1 januari. Vandaag betalen we dus 50 cent en het was 46 cent. En UPS en Federal Express gaan ook omhoog. De verkeersboetes worden hoger. De gemeentebelastingen, hogere rioolrechten hogere WOZ-percentage, hogere afvalbijdragen en de zorgkosten. Nu is mijn vraag, welke producten worden ook volgens uw inschatting duurder? Goed, nou dan moeten we kijken naar verschillende typen van producten. Ja. De voorbeelden die je noemt, die hebben allemaal te maken met um, overheidgebonden kosten. Dus ja, daar kunnen we als consument hoog of laag springen... maar de politiek zal dat uiteindelijk moeten regelen dat die schade voor ons wat beperkt blijft. Het heeft niets met de markt te maken. Nee, dus waar ik de me... duidelijkheid... De verhoging van al die gemeentelijke en provinciale belastingen kan je dus als burger wel wat aan doen. Want ik kan, iedereen kan een brief sturen naar de wethouder en de burgemeester en zeggen, joh wat maak je me nou? Uh, dat, dat is een mogelijkheid, maar daar zal men niet echt van onder de indruk zijn. Want Als er zal... 10.000 burgers zijn in het dorpje met 15.000 uh, inwoners. Ja, maar dan zal men toch zeggen: Goh, uh, we kijken naar het, uh, het overheidsbeleid en we moeten gewoon met z'n allen bezuinigen. En ja, dat moet uit de lengte of uit de breedte komen. Maar, maar dan moet kan je ik... wachten tot de, tot de gemeentelijke verkiezingen van 2014 en ze allemaal daar wegstemmen. Uh, dat, dat zou een alternatief kunnen zijn. Dat zou een mogelijkheid niet, kunnen zijn. Nee. Maar, dus in feite zijn wij eigenlijk losers, want dan de gemeente, uh, gemeenteraad. Wethouders, Provinciale Staten, die weten dat we niet zo lang geheugen hebben. Ja, maar goed, maar daar, daar ben ik dus niet van. Kijk, ik, ben van, met... ja, gaan, ik ben van de markt. Ja. En als we dan kijken naar producten die duurder worden, dan moeten we kijken naar twee type producten. Ja. Eén type product, dat is dan moeten we kijken van waar uh, overst, uh, over uh, is, is de vraag veel groter dan het aanbod. Hebt u daar een voorbeeld van? Dat zijn uh, over het algemeen producten die de, zeg maar, in onze in de neergaande conjunctuur worden producten veel goedkoper. Oh. Dus uh, een verhaal van Heineken, daar klopt helemaal niets van. Want we weten dat de grondstoffenprijzen die gaan naar beneden... Ja. en het is dus ook heel logisch dat Heineken... die lagere grondstoffenprijzen zou doorberekenen in zijn biertje. Ja. Dus de inkopers van Ahot zijn daar heel scherp op. Die zeggen, nou kijk, uh, als de prijzen iets omhoog gaan... dan kunnen we er iets bij doen. Maar als de prijzen naar beneden gaan, weet ik, wil ik zeker weten... dat die uh, kostenvoordelen aan mij worden doorberekend. Dus er moet je heel alert op zijn. Dus het verhaal van Heineken klopt... Echt niet. Okay. Maar uh, daarnaast zullen we zien bijvoorbeeld dat benzineprijzen... Kijk, de benzinemarkt, de oliemarkt, dat is, geen, dat is een gereguleerde markt. Ja. Dus de OPEC-kartel, die houdt dat in de gaten. Dat zijn de olieproducerende ja, landen. Ja, ja. olieproducerende landen houden het in de gaten. En tien tegen één, we kunnen donderop zeggen, dat die prijzen duurder worden. Alles wat aan olie gerelateerd is, gaat dan kunststoffen, ook gaat natuurlijk ook duurder. Ja. Maar er is nog een heel andere categorie producten waar je niet zo snel aan denkt... die ook duurder zal worden. En dat zijn producten waar heel weinig producenten nog van zijn... En een van de producenten, uh, ik, ik zie nu met angst en vrees de, de prijzen van kroketten tegemoet. Uh, er is een, een, een grote overname in de maak, waardoor er zometeen nog één grote producent van kroketten is. We hebben in Nederland? Nog... Ja, ja, We hebben er nu nog twee. Nee, Kwekkenboom is al lang overgenomen. Wie zijn de twee producten? Er zijn twee, dat is <coughs> Ad van Geloven. Ja. en Royaan, dat zijn bedrijven waar je nog nooit van hebt nee. gehoord. Maar de een die doet ongeveer 170 miljoen in kroketten... en de ander 70. En die gaan nu samen. Nou, En daar verwacht ik een enorm prijsopdrijvend effect van. Dus we moeten rekening houden dat die kroketten aan zullen worden. Maar nu, nu zegt Barbara steeds. Je hebt Van Dabben, je hebt Kwekkeboom, je hebt verschillende Maar die hebben dus één producent. Ja, die hebben één producent, hebben één eigenaar. En die prijzen worden dus onderling ook afgestemd. Uh, wat zei Barbara? Oma Bob, Oma Bob ook? Oma Bob... Zou ik niet weten, moet ik nazoeken. Oké, okay. nou, de, ja, mensen, iedereen die van kent houdt en zo, vast, er Goedemorgen, meneer De Jong, sorry dat u even moest wachten, maar het, is, het gaat zo leuk hier. Hé, hey. de heer Amershoort. Hoi meneer De Jong. Um, ik maak me geen zorgen over de economie, want de mensen die een eigen huis hebben gekocht... volgens het WGG-systeem, en die denken dat dat alleen maar meer waard wordt... Ik heb geleerd, je schrijft in 50 jaar af. Dus 2% per jaar schrijf je af. Huizen worden niet meer waard. Nee. En dat is een Die mensen denken dat ze winsten. Die hadden verwacht dat ze zouden verdienen. En die verdienen nu niet. En die noemen dat dan verlies. Maar, maar meneer de Jong, let u wel op uw geld wat u gaat uitgeven dit jaar. Want de WOZ wordt duurder. Uh, uh, spullen worden duurder. sommige goedkoper. Let u daarop. Volgt u het economisch nieuws? Ik let er altijd op. Ik doe altijd zo zijn mogelijk. Ja. om anders kan ik zo auto rijden. Nee, dat is slim. Oké okay, meneer De Jong en een gelukkig nieuwjaar hè? Het zijn we. Dankjewel, goedemorgen ja. heen. Ja, goedemorgen. In Zutphen. Hey. Uh, het nieuwe jaar geldt ook voor jou. Ik, ik vind het uh, dat bezuinigen en bezuinigen en de overlonen bevriezen. En dat, we hebben alle jaren lang hebben we steeds, als het goed gaat, loonsverhoging. Loonsverhoging. Het probleem is dat de lonen steeds uit elkaar komen te liggen van de hoge en de lage lonen. En ik zou zeggen: hé jongens, laten we nou eens omdraaien, de spiraal. En zeggen: een 1 of 2% loonsverlaging. Dan komen de lonen ook weer bij elkaar. <laughs> maar heen, als, uh, als ik kijk naar mijn uh, inkomen. Ik heb gewoon een bedrag afgesproken met de NTR. En er zit geen inflatiecorrectie al dat soort dingen in. Professor Van Welle, als ik niet inflatiecorrectie heb. Want ik ben ZZP'er, ik bied mijn diensten aan en dan spreek ik het uh, bedrag af. Um, ja, de, maar... ik, ik doe niet naar inflatiecorrectie, dan ga ik toch even achteruit. Dan gaat u iets achteruit in, uh, in uw uh, besteedbaar inkopen, is dat zo? Ja, ja hey, Dus ik, ga, ik doe ook al hetzelfde wat jij doet: ik doe al loonsverlaging. Ja, nou, maar luisteren, ik spreek met een heel eenvoudig mens. En je hebt over correcties en, en ik denk dat heel veel mensen even, het allemaal geen bal meer van snappen en begrijpen. Maar wat het enige heen, wat be precies het enige dat wat is ze de vraag. is wat ze nog in de portemonnee krijgen. Nee, maar en, oh. en, we, en we weten dat die loonsverhogingen, dan is het 3%. Ik heb wel eens 5% meegemaakt. Heen, heen, heen. Mijn vraag is dit. Volg jij het voetbal? Ik volg een beetje het voetbal, ja. Wat ik dus niet snap is dat we in Nederland twee keer per week televisieprogramma's hebben waar mensen kakelen over voetbal. We hebben studiovoetbal, we hebben voetbal international. Je kan een radioprogramma niet aanzetten of men wouwelt over Johan Cruijff. En de telegraaf schrijft hele pagina's ja, maar... vol over dat gezeik bij Ajax. Maar de economie heen, daar slaat ja. Ja, men geen bal van. Professor Van Wellen, waarom niet? Nou. Uh, ik denk dat onze vragensteller wel een punt heeft. Um, uh, kijk, loonsontwikkeling is één punt. Maar een veel belangrijker punt is productiviteitsontwikkeling. Dus het, het salaris wat men aan mensen geeft. wat voor productiviteit staat daar tegenover? Wat ja. voor output wordt daar tegenover geproduceerd? En in die zin uh, mogen wij in Nederland wel een stukje duurder zijn dan in het buitenland. omdat de productiviteit in Nederland ongelooflijk hoog ligt. Wij zijn, dat zouden we misschien niet denken, maar een, een heel hardwerkend land. Uh, dat neemt niet weg dat we natuurlijk wel uh, dan moeten kijken naar in welke industrieën, hoe concurrerend zijn we. Juist. En uh, hoe is die verhouding tussen loonkosten en productiviteit. Ja. ja, en dan zie je dat er een aantal sectoren zijn waar we eigenlijk niet meer in, in, goed in mee kunnen. We, ik Hartstikke bedankt ik, voor het bellen. Ik want... heb, ik heb, ik heb ja. het over de lonen onder elkaar, onder de vergelijking. De hm. pren die vergelijking met tv, heb je bij mij niks aan, want we hebben geen tv. We hebben geen tv, geen auto en we hebben een fantastisch leven en we komen goed uit met de centen. Maar wat mij steekt is dat de mensen soms zo ontzettend veel hoog verdienen. Ja. Dat moet weer terug naar elkaar toe, dat we daar okay. een beetje begrijpen. Heen, hartstikke bedankt en ik wens je heel goed, goed, goed, goed nieuwjaar. Professor Van Wieden, wat ik erg leuk vind, de productiviteit. Hè. Um, we zullen onontkombaar door de ontwikkelingen dit jaar ook wat moeten afstoten. Bij voor, om een voorbeeld te geven, vroeger had je een bloeiende textielindustrie. Nu hebben we hoogwaardige technologie, maar wordt alles gemaakt in India, Vietnam, China enzovoort. Uh, uh, uh, welke, dus die ontwikkelingen, die zullen gewoon door blijven gaan, toch? Ja, maar we hebben in Nederland natuurlijk wel een ontzettend goede industriële structuur nog steeds. Ja. Waar dit land ongelooflijk goed in is, dat is apparatenbouwers. Ja. Wij zijn ongelooflijk goede apparatenbouwers. En dat varieert van slachtlijnen, voor, voor pluimvee, voor, ja. voor slachtvee, maar ook uh, tot... Uh, Computerchips, uh, a a a a a ASML ah, ja, ik in Veldhoven. en ASMI. Ja, ik dat dat bedrijf, de, bedrijf heeft 70% marktendeel ja. in de wereld. In een high-tech industrie. Daar kan niemand ons bij dat houden. Dat is het maken van, van machines ja. waaruit, waarin chips worden gemaakt. Just. Maar we hebben ook een bedrijf dat heet van de landen industries. Die dus bagageafhandelingssystemen maakt. Voor welke uh, airport. Welke luchthaven in de wereld. En we hebben natuurlijk ook jachtenbouwers in Nederland, ja. waar de rijken der aarde uh, hun jachten bestellen. We, we zijn dus de zaken dus, van het jaar, mevrouw We zijn daar dus ja. ongelooflijk goed in. En het zou dus ook heel goed zijn als we daar uh, wat meer aandacht voor zouden krijgen. En wat meer speerpuntbeleid van, van zouden maken. Ja, um, dus maar in die maar waar zin zijn ben we ik niet goed in. Weet, weet, weet, u, u denkt erover. Vanavond ga ik even naar meneer Streebos. Goedemorgen, meneer Streebos. Ja, goedemorgen. Welkom. Goed, gelukkig nieuwjaar, hè? Ja, u ook, hè? Zeg het maar. Nou, ik hoor net van, we moeten allemaal gaan bezuinigen. Ja, we moeten allemaal minder uitgeven. Ja. Maar nou, volgens mij werkt de regering toch precies andersom. Uh, uh, wij mensen moeten bezuinigen, wij moeten minder uitgeven, we moeten allemaal terug. Maar de regering zegt gewoon, we halen het bij de mensen weg. Hebben wij hetzelfde, wij hoeven niet te bezuinigen, want we krijgen het toch wel binnen. Ik snap u niet. Ik probeer u echt te snappen, meneer Streebos. Ik snapt het niet? Nee. Ik snap het niet, kijk... Uh, als wij 100 euro hebben, dan moeten we bezuinigen. We moeten er dadelijk met 90 genoeg. Nee, want als je dat zegt, professor Van Wellenheid. als je slim bent, dan zeg je, ik heb 100 euro. Ik ga goed nadenken wat ik met die 100 euro doe. En om dat goed in te vullen ga ik op het economische nieuws letten. Dan weet ik bijvoorbeeld, zoals Marianne Kniertje mij uh, tweet, de pindakaas wordt duurder. Nou, dan koop ik nu 40 potten pindakaas. Ja, en dan ja, ja, ja, ja. heb ik dus bespaard op de duurdere pindakaas. De kroketten worden duurder. Als ik van kroketten hou, sla ik nu 100 kilo in in mijn vriezer. En dan heb ik uh, de, de stijging weg. Dus je kan door het economisch nieuws te volgen, kan je van jouw 100 euro... 110 euro besteedbaar uh, maken, snap je? Ja, maar als ik 100 euro in de winkel breng, kan ik niet voor 110 euro kopen hoor. Nou, professor Van Wellen? Nou, ik zou als ik, als ik uh, consumenten uh, zeg maar, moet, moet adviseren, zou ik zeggen: uh, kijk, kijk hoe je je geld besteedt. Er is gewoon met, uh, als, je, als je je boodschappen doet, je dagelijkse boodschappen... het is zo'n verschil, de ene winkel of de andere winkel. Vermijd impuls aankopen. We worden elke dag door de reclame we worden weer verleid om dingen te kopen... En, en die we soms helemaal niet nodig hebben. Ja. Kijk eens wat op de zolder van, van mensen staat. Het zijn allemaal dingen die we eigenlijk helemaal niet meer nodig hebben. Die we ook Inge Fatima, die we en ook zo de nieuwe maken. schoenen. Vooral vrouwen met de impuls aankopen van schoenen... Ja, dus ja. Doe, uh, daar kan ik niet over oordelen, want ik ken haar schoenen niet. Maar um, doe, doe als consument wat bedrijven doen. Die doen ja. twee dingen op dit moment. Eigenlijk doen ze drie dingen. Eén is, ze kijken van hoe ze het geld het beste kunnen besteden. En daar zijn ze kritisch in. Dus ze vergelijken leveranciers onderling. En onderhandelen ook met leveranciers. Het tweede is, kijk wat je thuis hebt wat je het gelden kunt maken. Dus die, die zolder leegmaken, daar kun je gewoon ge heel veel dingen op de marktplaats zetten. Die kun je verkopen. En het derde, focus... Kijk waar je je geld wel aan besteedt ja. en waar je niet aan besteedt... en bouw een kleine buffer op, zodat je tegenvallers kunt opvangen. Meneer Streebos hier, dus die 100 euro kan echt... als je het slim meer mee omgaat, het is alleen... u moet nadenken. En mijn vraag is, waarom bent u te lui om na te denken, meneer Streebos? Nou, ik ben niet te lui om na te denken, want die problemen heb ik niet. Maar het is wel zo dat je uh, steeds ziet dat de mensen uh, met minder moeten doen... en de regering zegt gewoon, nou ja, wij moeten ook bezuinigen... Ja. maar ze bezuinigen niet... Want bezuinigen is volgens mij minder uitgeven. Ja. Nee, ze zorgen dat er bij de belastingbetaler meer binnenkomt. Dus ze houden het, het, hetzelfde geld in handen. Oké, okay. hey, en streenbos, dankjewel En ik wens je een mooi 2012. U dank u wel. Wat ik niet snap, uh, wat Dick stuurt ook, de gemeenten moeten door het Rijk op de vingers getikt worden. Alles gaat omlaag en gemeenten blijven lasten maar verhogen. U zegt dat u van het bedrijfsleven bent, maar als gemeente. Kunnen wel ja, hoe kunnen werken, professor Van Willen? Want okay. als je de, de, de, de kosten verhoeft voor bedrijfsterreinen dan gaan die bedrijven het doorberekenen. Nou, het is nou heel veel eenvoudig. Dit, dit zien we, wat, wat de vraagsteller net, net aangaf... Uh -huh. dat herkennen we allemaal. De overheid wentelt gewoon het kostenbesparingsprobleem op de burger af. Ja. Nou, uh, dat, dat, ja, dat is al jaren zo. Dus, uh, en de vraag is wanneer dat een keer doorbroken wordt. Nooit, maar, want maar, de overheid wordt gefinancierd ja, door de burgers. Maar ik heb voor de overheid nog wel een heel belangrijke tip... En dat is dat men naar hun eigen inkoopbeleid gaat kijken. Kijk, die, in, die, die overheid die koopt voor jaarlijks voor 110 tot 120 miljard oh, ja. in. Ja. Nou, u weet hoe dat gebeurt. Ja, door een ambtenaar die openbare dat aanbesteding is, dat doet. Dat is dramatisch. Ja. Er wordt onvoorstelbaar veel geld verspild... door ja. een ondoordachtzaam en volkomen gebureaucratiseerd inkoopbeleid van de overheid. Ja. Wij kunnen, als we dat op een goede manier doen... Op die 120 miljard kunnen we makkelijk 8 tot 10 miljard besparen... zonder dat we iets aan waarde uh, hoeven in te geven. Dus dat we hoeven geen goedkopere spullen te kopen. En daar dus gaat, die extra 10 miljard waar het kabinet over valt, kunnen u oplossen? Die hebben we binnen drie jaar voor elkaar, kan ik u echt vertellen. Als we daar met elkaar... Euh, zeg maar, ernst maken van het verbeteren van het opdrachtgeverschap van de overheid. Verbeteren van de besluitvorming. En ervoor zorgen dat er werkbare inkoopprocedures komen. Als we dat zouden doen, dan hebben we een gigantisch uh, uh, hoeveelheid ho ho ho geld bespaard. Zonder, zonder dat de overheid hoeft in te geven op calories. kwaliteit of dat ze minder hoeven... Maar professor in te Van Wellen, wat u zegt is... dat dat zal toch ook gelden voor... als we kijken naar de begroting van de zorg... als je beter inkoopt... Dus het inkoopbeleid van de overheid maakt echt uit. Nou, dat zien we ook. Ik heb een voorbeeld uh, bij uh, een aantal ziekenhuizen... die een inkoopcombinatie hebben opgezet... Ja. waar we naar, uh, uh, op dit moment naar kunstnieren hebben gekeken. Ja. Moet je voorstellen, die, die ziekenhuizen kopen allemaal hun eigen kunstnieren. Ja. Ze hebben met elkaar bedacht, we gaan het nou... Samen zijn er zes. inkomen. Ja, daar is een kleine 30% bespaard voor dezelfde kunstnieren. Professor Van Welk, ik heb een probleem. We hebben, uh, uh, we hebben nog weinig tijd, dus uh, de, de, kort de volgende dingen. U zegt uh, inkopen bij de overheid, dat gaat ook gelden voor rijk, provincie en gemeente. Zeker. Nou, waarom, waarom doen ze het niet? Ja... Dat komt door mevrouw Netelenbos voor de parlementaire uh, enquêtecommissie Bouwneiven. Ja, voor Kijk, de luisteraars, die, die weten een aantal jaar geleden... had een vrouw, die was zogenaamd van de PvdA... maar die bleek gewoon links te lullen rechts te vullen. En toen werd ze verhoord en toen zei ze... Mee de en enquêtecommissie... toen zei ze het voor de enquêtecommissie, toen zei de enquêtecommissie... mevrouw Netelenbos, hoe kan het nou toch dat al die, die projecten van verkeerwaterstaat... twee dingen gemeen hebben. Eén, ze, ze lopen volledig financieel uit de hand. En twee is, ze worden nooit binnen de tijdsplanning opgeleverd. En toen zei ze ja... Maar u weet toch dat elke budget wat wij hebben overschreden wordt? Dat is toch heel normaal? Ja. Nou, Als je dit soort bestuurders hebt... Hè, dan, uh, ja, dan staat dat natuurlijk haaks op dit soort initiatieven. En het begint bij die bestuurders die echt serieus zaak gaan maken... van professioneel opdrachtgeverschap op het gebied van inkoop en aanbesteding. Maar professor ik ben het helemaal met u eens. Het vervelende is alleen dat... Ik, ik, heb, ik heb een uitzending gemaakt... Uh, in, in het kader van de Provinciale statenverkiezing In Noord-Holland heeft een, een, een, een, een gedeputeerde geld gezet bij ISAFE. De commissaris van de Koningin zat te slapen. Wie is de winnaar geworden van de Provinciale statenverkiezing? De VVD, waar Ton Hoijmaiers lid van was. En toen was de lijsttrekker die zegt... ja, maar we hebben Ton Hoijmaiers weggedaan. Dus wij burgers zijn toch ja. mede fout... omdat we nooit oh, mensen op. erop afrekenen. Oh, oh, zeker. En we hebben het grote... Het grootste begrip voor mensen die een noord zuidlijn aanleggen, waarvan we zeggen ja, dat valt toch ja. allemaal wat tegen. Dus in plaats van 680 miljoen ja. oorspronkelijk begroot, gaat het nu 3,2 miljard. Ja, dat, dat hoort allemaal. De Betuwe-lijn, de Hazel-Zuid, we hebben hier vlakbij Utrecht hebben we een, een tunnel. Die ja. kant-en-klaar is. Waar ja, want elke we zijn dag... hier in Maassenbroek. Ja, je zit in ja. Ja, in Maarse. En, ja. en, en dan zeggen we, ja, dat, ja, dat, dat moet allemaal kunnen. We hebben een, een Hazel Zuid die sinds 2006 klaar is. Ja. Waar eigenlijk de treinen over moeten kunnen rijden. Uh, dus waar... de verspilling van de overheid... Is enorm. En, en, en dan is die overheid dan met een dubbele moraal bezig... om ons te zeggen wat allemaal weg moet. Terwijl als zij het een beetje goed hadden georganiseerd... hoefden we niet te bezuinigen. Nou, ik ben het hartgrondig met u eens. Ik ben het ook helemaal met u eens. Maar dus u kunnen eigenlijk zeggen, Mark, ik weet dat hij altijd luistert, vriend. Als je weer luistert, je kan professor Van Wellen bellen. Ja. Dan kunnen we zorgen dat de PGB-overheid bij de hypotheekrente aftrek kan blijven. Want alleen als de overheid zich aan zijn budget houdt, zijn we een stuk verder. Uh, dat is, dat is een, een, een feit wat zeker is. Ja. Hè? En uh, dus ik ben daar enthousiast over de mogelijkheden die er liggen. Er worden al een aantal initiatieven genomen. Maar het is bij lange na niet voldoende. We gaan samen een taskforce oprichten, u en ik. Overheidsbesparing. Uh, uh, uh, en dan gaan we de wereld we gaan we de wereld redden door beter in te kopen. Uh, zeker. Waar kan ik de verkoopmanagersindex index vinden op internet? De Verkoopmanagersindex ja. of de Inkoopmanagers Index. De sorry. De Inkoopmanagersindex kunt u vinden bij de Navy. www.nevi.nl Navy staat voor de Nederlands. De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. En die brengt dat ding elk jaar, elke maand uit. En dat kan je dus zo lezen en dan kan je het volgen. Ja. oké, okay, lieve luisteraars. Ik dank professor Van Welen. De deelnemers zijn u. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De co financiers van de publieke omroep. Redactie Rien Aertje Roenschap, ook. Fatima Baya. Productie hans Twin, Momo Saru, Techniek, logistiek en transport. Marien Albert Boer. Eindredactie Energie de Luilak is terug. Barbara van der Klift. Zo meteen door Rand Megens. naar de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Tot morgen. Namaste. Dag long as I got a little spending money Oh, give me some spending money It's brand Radio 1 wens u een prachtig nieuwjaar Van alle kanten. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar Cubus.nl, het kantoor met de meeste vestigingen in Nederland. Cubus maakt ondernemen leuk. Reis mee naar waar slechts de dapperste Pooldieren zich wagen: de duistere, kille wereld van het Winterse Poolgebied.